Ik ruim mijn huis niet op voor mijn mattie Maar wel voor de vrouwen voor een chick zo schoon doe ik dat toch gewoon Mijn huis had is zo vet Gewoon relax chill plek Klaar voor de volgende zet Die ik zo ga maken Dan doe ik goede zaken Met die chick zo mooi Ze bevrijdt me uit die kooi Van verlangen laat ze me vrij En die chick maakt me blij Die van binnen van boven wil beloven, zoals ik zal geloven in de goden. Alleen is dat een illusie die uitspraart als een zeebel. Explodeert als een kernfusie van binnen, voor jou een ruil Die niet kan oplossen, toch wil ik me verlossen. In het gevoel opstijgen, wil mijn liefde bewijzen. Voor jou alleen, jij maakt mij een heel zoals niemand. Als in een vreemd plan, op reis met jou, met mij. Van lang Klein. Ik ben ook een G met gevoelens, een zachte G met feeling. Ik zie het leven door een lens, bereid me voor op healing. Dat is precies wat ik bedoel, ik leef met gevoel. Als een fotograaf maak ik opnames van herinneringen vol dames. Ja dat is chill, dat is geen dat ik wil. Op de G-Lord's Hill schrijf ik de Die ik geef, is de manier waarop ik leef. Wie ben jij, wie ben ik? Wat de fuck, het boeit me niet. Het gaat erom wat je ziet. In de reflectie van de ziel, een stilpoel, helder water. Zag ik iets dat me beviel, de gevolgen komen later. Als kringen breidt het zich uit. Je bent net zo lekker als op ik vrij. Yeah. Als een grote dam vol van hash, wiet en leven De hele wereld als een grote ramp wat mij doet beven Weet je wat, het is me om het even Op de afgrond afsteven Laat die shit beter, check je dit Op reis met jou, met mij, verlangen lange mijn